Acht uur, dikte Hark met het NOS-journaal. Scho de scholen in Leiden gaan morgen weer open, zo heeft burgemeester Lenvering van de stad vanavond meegedeeld. Alle middelbare scholen hielden vandaag hun deuren gesloten vanwege een dreigement op internet. Daarin stond dat een leraar zou worden gedood en dat zoveel mogelijk leerlingen zouden worden meegenomen. Burgemeester Lenferink liet weten dat het bedreigingsniveau naar beneden is bijgesteld. De politie houdt de scholen wel goed in de gaten. Uit onderzoek is gebleken dat het dreigement uit of via Costa Rica is verstuurd. In de loop van de dag hield de politie een verdachte aan. Zijn betrokkenheid bij het dreigement wordt onderzocht. De verdachte is een oud-leerling van de British School in Voorschoten. Er is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van de moord op de 48-jarige Marja Nijholt. Haar lichaam werd op Nieuwjaarsdag gevonden in een tuin in Os. Ze was doodgestoken. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant vertoonde vandaag een reconstructie van de laatste uren van het leven van de Enschedezen. Marja Nijholt kwam smiddags met de trein in Os aan. Ze had een fiets bij zich en ze is in verschillende cafés gezien. De laatste beelden van haar zijn gemaakt op de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag. De verdachte van de aanslag in Boston is officieel in staat van beschuldiging gesteld. De 19-jarige Dzoghar Tsarnaev wordt als Amerikaans staatsburger berecht... en niet als een vijandelijke strijder, laat het Witte Huis weten. Tsarnaev ligt gewond in het ziekenhuis in Boston. Hij zou inmiddels wel aanspreekbaar zijn... en vragen van de autoriteiten schriftelijk hebben beantwoord. Medewerkers van justitie hebben de verdachte persoonlijk geïnformeerd... over de staat van beschuldiging. Het Koningslied blijft, dat heeft het Nationaal Comité inhuldiging bekendgemaakt. Koningslied was vanaf het moment van de presentatie onderwerp van discussie. Er was veel kritiek op de tekst. Zaterdag besloot componist John Newbank om het nummer in te trekken. Het eh, Nationaal Comité kiest er nu voor om het lied maar te handhaven. Dan nog het weer bewolkt. Vannacht en in de vroege ochtend lichte regen. Vooral in het westen en noorden. Morgen overdag geleidelijk droog. En vooral smidig zon bij een temperatuur van 12 graden in Tessel tot 17 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Willem-Alexander, Klaus-Georges, Ferdinand. Twee dingen praat met bekende Nederlanders over hun oranjegevoel. Lang leven prins Willem-Alexander. hoera, ja. hoera, ja. hoera. Vanavond mag Rijntjes in gesprek met oud-volleyballer en olympisch kampioen Ron Zwerver. Goedenavond en welkom Ron Zwerver. Ja, dankjewel. Tegenwoordig uh, talentcoach van de Jong Oranje Volleybalselectie. Die is nog steeds in het volleybal actief. Ja. Uh, we gaan het hebben over de sportieve kant van Willem-Alexander. Maar ook over de harde kant van de sport, want die ken jij ook. Maar eerst eens even uh, de laatste ontwikkeling in uh, de soap rond het Koningslied. We hoorden het ook net in het nieuws trouwens. Ja. Uh, het Nationaal Comité houdt dus vast aan het Koningslied van Hugh Bank. Wat vind je daar nou van? Dat ze aan vasthouden? Ja. Ja, ben je, ook, ook weer een beetje vreemd. Dus ja, het komt maar weer terug, hè. Ja, want heb je gekeken, ben jij dan zo iemand die gaat kijken op het net van wat staat er? Wat is dat dan eigenlijk voor tekst, waar al die kritiek op is? Nou, ik heb de tekst in mijn auto, toen ik heel vroeg naar de spot al reed, had ik die, uh, de gehoord, het liedje. En, en het viel wel op, dat dat, nou, niet zozeer de tekst, maar ik vond een beetje een vreemde melodie met al met, met die rappen en dat soort dingen. Wat eigenlijk... Uh, nou, 80% van de Nederlanders denkt, zeg maar. <laughs> ja. Dus ik voor de rest me geen aandacht aan besteed. Maar ik wist niet dat het zo'n ophef uh, werd gemaakt. Maar dat kwam hoofdzakelijk door dat hele social media verhaal. Ja, haal. dat iedereen ging twitteren erover. Ja, dus ik begreep eigenlijk wel dat uh, zo'n Youbank zei van... Uh, ik ben er helemaal klaar mee. Kapper mee. Maar goed, ja. nu is, heeft hij toch weer uh, geaccepteerd... dat het doorgezet wordt. Ja. Is het, ben jij type meezingen, trouwens? Nee, ik bedoel... nee, nee. nee. nee? nee. Want het Wilhelmus, dat is natuurlijk... Oh, dat is dat oh, dat weer verplicht. een ander verhaal. Ja, dat is een abso absoluut iets anders. Verplicht? Ja, wij vonden dat als nationaal team vonden we het verplicht om mee te zingen. Ja. En dat deed je ook? Ja. Uit volle borst? Nou, Niet in het begin, maar wel later wel. Op een gegeven moment is het een gewoonte. Ja. Maar eerst een beetje, ja, de eerste twee zinnen uh, gongen ja, maar, maar later moesten we gewoon, hadden we ook de teksten gekregen. Dat waren toch van, fantastische momenten dan? Dat was toch, je zegt ja, het moest, maar. Nou ja, kijk, in het begin hoor je. Het, het, het, het wil Helmers natuurlijk al met, met een jeugd in het land. Dus dan, dan ben je er niet zo mee bezig. Maar naarmate je natuurlijk uh, voor het na, echte nationaal team uitkomt. ja, dan begint het steeds En je komt op steeds hoger platform. Dan begint het steeds mooier te worden. Ja, want laten we het daar eens over hebben. Jullie uh, hoogtepunt. Hè? Kunnen we toch wel zeggen: dat was Atlanta, Olympische Spelen, gewonnen. Um, even luisteren daarnaar. Nu kan het komen, nu gaat de bal naar Roswerven. En maakt hij dan Olympisch goud? Ja! ja! Het is goud, ongelooflijk. Ja, en dit is prachtig. Dit is werkelijk maar prachtig. Oh, daar is hij weer de kroonprins. Ja, het is hem weer gelukt, <tie> ja, hij <staat> hoor. De, <tie> ja, nou, nou, nou, de ja. kroonprins ja, op het feest. Is, wat is dit mooi? Wat is dit absoluut prachtig? Ja. De kroonprins inderdaad midden op het veld. Die gaat alle spelers af en iedereen valt elkaar echt letterlijk huilend, huilend in de armen. Ja, Willem-Alexander stond met jullie mee te hossen. Ja. Wat vond je daarvan daar, toen? dat was wel iets geweldigs. Ja, ik bedoel, je bent er toch trots op dat uh, op een gegeven moment. Uh, je hebt het in, de, in het begin heb je het helemaal niet door. Ik bedoel, na de wedstrijd. dan wordt iedereen gek. Wordt letterlijk en figuurlijk. Je weet echt niet meer wat je doet. En op een gegeven moment sta je als team te hossen met elkaar. En op een gegeven moment voel je wat anders. Hoe bedoel je? Nou ja, kijk, een, een sportlichaam is vrij hard. En op een gegeven moment voel je iemand anders. En toen had je dus in de gaten dat dat uh, prins Willem-Alexander was. Ja, dat was gewoon een wou-ervaring. Ja, een wou-ervaring. Ja. Ja. Ja. Iets minder gespierd bedoel je eigenlijk. Ja, omdat je... Omdat je, je kent die jongens, die, die, die heb je tien jaar mee. Ik bedoel, daar, daar doe je alles mee. Op een gegeven moment komt er in onze ogen een vreemd iemand bij. Ander lijf. Ja, maar dat, dat merk je ook meteen binnen zo'n totaal team. Dat er iemand anders is. Want je zegt, een wauw-ervaring was het. Dus het werd wel, het was een vreemdeling in het, in het ja, team. Ja, maar dat is het is een stuk waardering natuurlijk wat je krijgt. En je bent al helemaal uh, buiten proporties uh, bezig met, dat, met, met, die, uh, met die ene obsessie dat je goud wil winnen. Mm -hmm. En dan uh, komt dat er ook nog eens bij. Dus dat is een opeenstapeling van uh, uh, gevoelens die daarvoor naar, naar boven komen. Ja, waardering zeg je. Ja, Zo voelde ja, het. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Was ja. je je op dat moment daar ook van bewust eigenlijk, toen hij tussen jullie inkwam, dat, dat je dacht: oh ja, dit is voor mij belangrijk? Of was nee hoor, dat... nee, nee in een instantie word je gek en neem je mee als uh, een teamgenoot. En dat vind je razend interessant en hartstikke leuk. En, en dan, ja, dan later besef je hoeveel impact dat heeft. Want er is natuurlijk ook heel veel kritiek op gekomen. Hè? Mensen vonden het Prins onwa onwaardig. En uh, ja, het, het bevestigde zijn ja. beeld van de. Maar dan zijn de tijden dus niet anders dan wat ze nu zijn. Hè? Over dat hele lied, Koningslied. Ik bedoel, um, hij gaat er, wat ik heb gemerkt, hij ging er heel erg um, oprecht. Deed hij dat? En zo hebben we dat ook beleefd. En, en uh, als iemand oprecht is en, en uh, hij steunt ons daarin. Ja, dat is iets fantastisch. Daarna, uh, na die Olympische Spelen, kwamen jullie bij de koningin ja. met je hele team? Wat weet je daar nog van? Nou ja, dat je natuurlijk uh, allerlei protocol's uh, hebt. Zoals? En, uh, de, nou ja, hoe ga je in hemelsnaam de koningin aanspreken? Nou, je <laughs> toch? <magisch, laughs> nou, ja, zijn ja, er kronelijke hoogheid en of, of dat soort dingen. Maar uiteindelijk weet je, als je met een heel groot uh, groep sporters daar komt... word je zo en zo voorgesteld uh, door, je, door de manager op dat moment, uh, Gerard Hallen. En... Um, ja, ze weten natuurlijk als geen ander het gesprek aan de gang te houden. Dus, dus het, het is vrij, uh, vrij luchtig en, en uh, op zich een fantastische ervaring voor ons. Want, uh, ik bedoel, er wordt van alles gezegd en ze vragen de volgende vraag... dus er vallen geen pijnlijke stiltes. Ja, inderdaad. Ja, ja dat klopt. Ja. Nou, is het zo dat dit dus uh, he, de gang van zaken in, het, in, het, in Nederland... He, naar de, ja. de koningin, Willem-Alexander, die dus mee heeft. Hoe reageerden eigenlijk jullie tegenstanders daarop... op al die aandacht van die koninklijke familie? Want dat was Italië, die hebben natuurlijk geen koningin. Nou ja, kijk, ik speelde natuurlijk al een aantal jaren in Italië. En Toen ik daar terugkwam in Italië... dan uh, ja, er wordt er wel van bewondering naar gekeken. Ze vinden het zoiets fantastisch. Ze hebben daar natuurlijk helemaal geen, uh, geen koning of koningin. Ze hebben daar geen Pelskodi, uh, dus dat is een heel ander verhaal. Maar... Um, ja, dat, daar wordt uh, toch met ontzag naar gekeken. En, en zeker uh, als wij onthaald worden bij de koningin... of dat onze aanvoerder een, uh, een, een lintje krijgt, dat is iets uh, fantastisch. Zeggen ze dat dan ook? Zo van... Ja, dat, me dat merk je wel. Dat merk ja, je hoe wel dan? Van... Waar merk je dat dan aan? Nou ja, dat merk je bijvoorbeeld aan, aan een, een, een, een, een spelverdeler... Toffeli Paul Toffeli Toffelie, die daarmee die toe kwam... en die wil dan alles weten van hoe gaat zoiets dan? En dat, dat, dat het zoveel impact heeft. Omdat de, natuurlijk de Italianen hadden verwacht dat ze eindelijk goud zouden winnen. En, en dat gebeurt natuurlijk niet. En dan is het natuurlijk een, een, een, een jaloezie. Ja? En dan later, al, wat we natuurlijk bij de clubs bij elkaar uh, speelden. En ik speelde nog met meer interlands komende verhalen wel. Dus, en dat willen ze ook dan gewoon weten. Van hoe gaat het dan als je dan daar bent? En, en, en hoe kan het dan dat de prins maar op het veld staat? Dat kan toch helemaal niet? En... Ja, Want je noemt het jaloezie. Was dat het inderdaad, voor je gevoel? Jaloezie? Ja, dat is, ja. het spotten zo en zo is gigantische jaloezie. Ja, wat dan? Wat dan nog meer? Nou ja, kijk, je bent met z'n allen een voorbereiding. vier jaar op die ene gouden model. En, en die heb je allemaal niet uh, gewonnen. En dat wil je dolgraag, want je weet dat dat uh, zoveel impact kan hebben. op je carrière, op gas, ga om door. Mm -hmm. Dus ja, er is. Uh, er, er is tussen sporters heel veel jaloezie. Ja, en dat merk je dus ook? Ja, ja, dat merk je. Waaraan dan? Goh, aan. Um... Jeetje. Um, nou ja, een heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld... ik was met Paolo Toffoli uh, in het Olympisch dorp <coughs> voor de finales. En we hadden een dagje vrij om voor de finales. En ik zag Paolo en ik gewoon een kop koffie drinken... want hij was mijn roommate bij de club, bij ja. Treviso. En uh, toen hadden we het erover... Uh, waar je normaal over... speelde, hè? Ja, waar ik ja, normaal speelde. Precies, ja. en, en daar hadden we het erover. En op een gegeven moment zegt hij van... Uh, wat zou je nou voor over hebben om, als jij die gouden modelje hebt... Wat, wat, wat zou je er voor over hebben? Hij zei, die Paolo Toffoli zegt van... ik zou alle WK-finales, alle EK-finales en alle eh, Scudetto's, de, de landskampioenschappen van Italië, zou ik zo weggooien voor die hele medaille. Dus je merkt dat daar gigant... En wat, wat je ook merkt is: je had een, een, een, een foodcorner... corner, dus dat is een, een, waar je op zo'n Olympisch dorp. heb je verschillende uh, voedselhoeken. Uh, mm -hmm. Een Chinees, maar ook een Italiaan. En eh, de Italianen zaten ons gewoon te tarten... dat wij die pasta niet op tijd kregen. <laughs> ja? Ja, dat soort dingen. Wat geestig. Dat soort dingen. Ja. Ja. Maar goed, er was bewondering. En bewondering van het, uh, het Kogelhukkenhuis. Voor jullie als, als volleyballers. En want wat jij hebt meegenomen is het bewijs daarvan. Het lintje wat je hebt gekregen. Wat ja. een dik zak heb jij gekregen. Ja, ik heb een echt grote. Uh, ik, heb een is grote, grote ja, ik heb een grote Kun gehad. je hem even omschrijven? Nou ja, hij is... Uh, uh, ik, ik ben toen na mijn carrière, dus 99 ben ik gestopt. En toen, uh, ja, toen kreeg ik per verrassing een officier van uh, Oranje Nassau. Dus het is toch een graadje hoger dan normaal. Ja. En dat zie je aan het um, een soort sterrenwieltje. Hou je hem heel op even zit. omhoog, want we hebben namelijk een webcam. Oh, Radio okay. 1.nl, nou, dan, dan kunnen mensen hem zien. Ja, achter je. Achter ja. Okay. Doe maar gewoon daar. Ja, dus, Richten uh, ze hem op. Prima. Dus dat is uh, dus zo'n zo soort sterrenwiel wat daarin uh, zit, dat wil ze zeggen, dan schijnbaar het, uh, officier. En je mag niet hem um, overal opdoen, dus je hebt daarbij een, ja, een echt lintje gekregen. Ik zie heel veel mensen, heel veel van dit soort lintjes. Ja, dat uh, kleine lintje, hè? Ja, dat kleine lintje, maar volgens mij mag je dat helemaal niet. Uh, mag, volgens mij mag je het alleen maar op Koningendag. Of verteld. bij belangrijke gelegenheden, toch? Nou ja, ik heb het een keer bij het NOC de ZEF-gala, zoals Joss een Sportgala ja. gedaan, maar toen kreeg ik ook het verwijt van het mag helemaal niet. Oh, nee? Nee, dat is niet waar. Dus uiteindelijk ligt hij gewoon in je kast? Nee, um, nee, ik heb hem in een soort uh, vitrine-kast uh, uh, ik, waar ik al mijn belangrijkste uh, medailles in bewaar. Oké, okay, en is dat midden in de kamer of moet ik me dat voorstellen? Nee, nee in mijn werkkamer. Dus ik heb twee uh, Amerikaanse lokkers gemaakt mm -hmm. met daarin een glazen plaat. En uh, door die glazen plaat kun je dus mijn belangrijkste shirts of, of trofeeën kan je zien. En wanneer sta jij voor die kast? Nou, eigenlijk uh, zit ik daar uh, al elke dag, want ik uh, werk dus ik in mijn werk. Ja. Nee, maar ik bedoel eigenlijk dat je ervoor gaat staan, zoals ik wel eens uh, in mijn kamer ga staan en even naar buiten kijk, in de tuin, ja. gewoon. Nou, dan kijk ik liever naar de tuin, moet ik zeggen. Ja. Maar, maar uh, sta je er wel eens voor? Ja, ik sta er wel eens voor, nah, maar niet veel, niet veel, nee. nee, nee, nee, dat is geweest. Ik bedoel, ik leef het nu, ja. zo zit ik een beetje in elkaar. Ik vind het wel mooi om te hebben, dus mm -hmm. daarom heb ik het ook laten maken. Maar het is niet zo dat ik onder mij meijer over van vroeger was het dan zo geweldig. Maar je zei hè, die waardering die ik voelde toen Willem-Alexander tussen ons stond: dat vreemde lijf, dat uh, met ons meehoste, dat voelde als waardering. Ja. Is dit ook voor jou een soort ultieme waardering? Van... Ja, maar meer ultieme waardering ten aanzien van wat ik voor het volleybal betekend heb. En wat is dat? Wat zou jij zeggen, wat jij betekend hebt voor het volleybal? Nou, ik denk dat ik tot dat laatst toegebleven ben in Nederland... om überhaupt de Olympische droom een beetje leven te houden. Want er gingen er een stuk of vier, vijf kinderen naar het buitenland. Tot half negen, Twee Dingen, van Omroep Max. Met Margarethe Reintjes. Ja, vanavond de laatste aflevering in onze Oranje-serie. Uh, vandaag voormalig topvolleyballer Ron Zwerver. Uh, ja, jullie overwinning tijdens de spelen werd, uh, ik zei het al, uh, gevierd samen met Prins Willem-Alexander. Uh, maar later bleek dat jullie team met grote interne spanningen te maken had gehad. In 2005 is daar ook een documentaire over gemaakt door profiel. En je teamgenoten zeiden er dan onder andere het volgende over toen. Iedereen komt je eigenlijk je strot uit. He, dat, dat merk je ook aan elkaar, want je hebt elkaar ook weinig meer te melden. Spanningen zijn flink opgelopen. Ja, als schelde maar, maar om mij, mij eruit pikken in, in het team. Ja, je voelde je dan wel voor, voor paal gezet. Ik ben ook wel eens tegen Peter Blanchet uitgevallen. Dat er weer zo'n set-up uh, aankwam. Dan kreeg je weer terug te horen van je moet je bek houden, hoor, je moet die bal er gewoon inslaan. Ja, dat was wel eens een keer dat ik er ook, ook gewoon niet meer tegenkom. kon. Dat ik tegen Albert daar zei of hij eruit of ik eruit, maar ik ga er niet meer in met die gek. Ik moest echt in een, in een hele andere cultuur ook uh, overleven. Echt overleven. De, de stinkpoten van Rons Werver altijd. Ja. ja, dat is geen pretje. Daar lag ik uh, vlakbij. Ja, je zit hier gelukkig met een glimlach op je gezicht. Ja, ja dat is allemaal waar. Dus ja. Ik bedoel, het is niet zo gelogen. <laughs> maar dat is gewoon zo. Je moet bedenken, dat is voor mensen heel moeilijk voor te stellen... als je tien jaar met elkaar, um, nou, vooral de laatste paar jaren... meer op pad bent dan, dan je eigen vriendin ziet... Dan heb je ook daadwerkelijk niks meer te melden. En als je uh, een pasveetboten hebt. en uh, de, de, de kamertjes in, in het Olympisch dorp zijn zo klein. of de bedden zijn uh, 1,90 meter. en uh, 30 centimeter van mijn benen hangen eruit. Ja, ja want je bent 2 meter. Komt ja, een ik bedoel, je, man. Moet, je moet je voorstellen dat als je langs <laughs> zulke kamers komt. buiten liggen de knietjes en de schoenen. Ja. Want... En, en, en wij konden niet in een, in een stapelbed. Dus die stapelbed moest we eerst eruit slopen. Mm -hmm. En dan konden we net twee matrassen tegenover elkaar uh, neerzetten. Met ja. geen airco en nou ja, dat soort dingen. Wat, wat, wat, hoe is dat om nu dit terug te horen? Ik voel echt helemaal die vrevel in al die zinnen zitten. Ja, maar dat, dat, dat was op dat moment ook zo. Ja. Ik bedoel, uh, de spanningen lopen hoog op. Je speelt al tien jaar uh, topvolleybal. Uh, je, je hebt nog nooit het hoogste bereikt. En op een gegeven moment uh, komt dat eruit. Er zijn natuurlijk wel wisselingen, hè? zowel trainers als spelers. Maar uiteindelijk is er toch een, een bepaalde groep wat al tien jaar bezig is. Ja. En, en, en dan ja, er komt er ook een soort uh, hiërarchie gewoon. En het is niet allemaal goed geweest, Laat laten we even heel duidelijk zijn. Maar ja, dat is, dit is leven. Hoe hoog stond jij in de hiërarchie? Ook oh, ik was vrij hoog, ja. Was jij de, de alfa-aap? Nou ja, kijk, ik, ik, ik kon mijn mondje aardig wel roeren. Maar uh, we waren, ik denk, een dus stuk twee, drie. Ja. Maar jij was eigenlijk het belangrijkst? Nou, uiteindelijk... en, en um, um, belang, Ja, wat, Ik vind dat niet zo'n goede vraag, moet ik zeggen. Waarom niet? <laughs> nou, omdat je belangrijk... Ik ben, ik ben al uh, zo vaak belangrijk geweest... en ik word overal uh, de beste en de hoogste uh, trofeeën... maar uiteindelijk... Uh, Ging ik weg met een teamprestatie wat altijd tweede was of derde. Want als je nu zo terugkijkt op die periode. Hè, we hoorden ook een van je teamgenoten zeggen uh, dat hij uh, gepest werd eigenlijk. Uh, uh, zijn er dingen waarvan jij nu denkt, als je daar aan terugdenkt, ja, daar schaam ik me ook eigenlijk voor. Nou, uh, niet voor niets dat ik natuurlijk nu talentcoach ben. Ik uh, weet goed wat ik uh, verkeerd heb gedaan. Wat deed je? Wat heb je verkeerd gedaan? Nou, je beschadigt heel snel mensen. Dat is absoluut zo. Ja, dat kan ik wel uh, ronduit zeggen. Maar dat was. Ja, dat ga ik me niet verdedigen. Dat is zo. Punt. En waarom gebeurt dat dan? Waarom deed jij dat dan? V vanwege het, het, het doel, het, het resultaat. Het resultaat was heilig. Zeker uh, op dat moment voor mij. Het enige was, wat ik deed 31 december was proosten op uh, de nieuwe overwinning. Mm -hmm. En uh, familie of uh, gevoel, dat kwam er uh, pas uh, vier, vijf bij. Serieus? Ja, je was heel erg bezig met uh, prestaties. Hoe vond je vrouw dat? Nou, die moest wennen, maar uiteindelijk uh, is ze uh, tot nu toe... Uh, tot vandaag bij me gebleven. Gelukkig maar. Ja. ja. Want uh, je zei net, hé, ik ben niet voor niks teamcoach geworden. Zeg je daarmee, ik, ik weet nu hoe het moet. Ik zou nu, of ik, ik zorg dat... Nou, mijn... ik weet niet hoe het moet, want uh, elke dag leer ik ook van de jonge jongens. Dus dat is ook niet waar. Um, maar ik heb wel een goed beeld gekregen over uh, hoe uh, mensen zich uh, eenzaam kunnen voelen in de top. Ja. En, en hoe ziet die eenzaamheid er dan uit? Nou, heel eenzaam. En dat ja. wil zeggen? Nou, dat je met niemand je gevoelens kan delen. Maar waarom niet dan? Want je kan toch hier zeggen: je hebt elkaar helemaal niks meer te vertellen. Maar je kan toch ook gewoon s'avonds met elkaar in een kamer zitten of aan een, in, een, in een café? Ja, nee, maar dat. Nee, dus zo zo terug moet je het ook niet zien. Nee, Maar op het moment Suprem, op het moment dat de halve finale, finale is, gaat niemand je meer helpen. Geen coach, geen medespeler, geen materiaalman, geen fysio... geen. Uh, uh, je vriendin niet. Je vader moeder niet, je mm -hmm. zus niet, je vrienden niet. Helemaal niemand. Je moet het zelf doen. Ja. En uiteindelijk is dat erg eenzaam. Ja. En wat, als jij nu dan terugkijkt op die periode, wat heb jij dan geleerd? Nou, dat het heel erg belangrijk is om daarin jezelf te zijn. En, en uh, ook uh, daarin goed te kunnen en blijven communiceren als het maar oprecht is. En bij mij komt altijd oprechtheid en respect komt terug. Wat zei je nou... Als het bij oprechtheid en respect komt daarbij terug. Op het moment dat je jezelf bent? Op het moment dat je onder spanning staat en uh, dat je jezelf wil zijn. En daar hebben heel veel mo mensen moeite mee. En is het zo dat jullie eigenlijk een beetje aan je lot werden overgelaten? Zo klinkt het een beetje. Want... Nee, maar je, moet, je, je vergroot dit. Dit is, een, dit is een heel lang proces van tien jaar... Um, waarin we uiteindelijk uh, tot een uh, mooie prestatie zijn gekomen. En als we die jongens weer zien, joh, uh, tien van twaalf is hartstikke leuk. Tien keer van de twaalf. Nee, maar tien van de twaalf mensen die in de selectie zaten... die komen altijd op een reunie. Ja, ja. En er zijn altijd twee die er niet komen. Nee. Ja, nee, ja. Maar goed, er zijn natuurlijk nu ongelooflijk veel uh, sporters, topsporters, die begeleid worden door psychologen bijvoorbeeld. Ja, dat was, dat was een vies woord natuurlijk. Vijftien, zestien uh, jaar geleden dan was je een watje. Dus, ja. Uh, dat hoort nu ook echt in je, in je professionele staf. Dat je daarin gewoon uh, begeleid wordt. Want dat is nodig? Nou, wij hadden inderdaad toen wel... Uh, we zijn een keer be begeleid trouwens door, uh, door zo'n uh, sportpsycholoog. Uh, maar dat liep niet helemaal goed af. Waarom niet? Wij waren daarvoor... Uh, uh, wij, wij zetten als team uh, onze hakken in de zat. En, en dat, daar, daar, daar kwam hij gewoon niet doorheen. Ja, van. komt hij een beetje zeggen wat we moeten doen. Ja, inderdaad. We weten het echt wel beter. Ja. Ja. Ben je nu een ander mens eigenlijk dan nee, toen? Nee, nee, ik ben wel gewoon precies hetzelfde. Maar ik ben wat ervaringen rijker. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, ik heb zelf, als ik een doel heb, heb ik een doel. Maar ik, ik weet mijn ervaringen uh, um, weet ik in, in partjes neer te zetten en, en te kunnen schakelen. Ja. Ja, want jij geeft namelijk ook uh, clinics en jij geeft allerlei uh, managementcursussen ook aan, aan leiders. Willem-Alexander, kom bij jou langs. En die zegt, uh, Jij hebt uh, you've been there, jij weet dat. Onder spanning presteren, wat hij natuurlijk uiteindelijk ook moet misschien. Ja. Zou je hem helpen? Zou je hem coachen? Ik denk dat hij onder spanning uh, uh, al behoorlijk in, uh, door de wol geverfd is. Met zijn uh, levenswijze mm -hmm. daarin. Ja. Dat is niet te vergelijken wat ik in, uh, in, in, die, in die tien jaar heb gedaan. Nee, maar goed, misschien is het niet me precies op elkaar, uh, met elkaar te vergelijken. Maar zou jij hem iets kunnen vertellen? Zou jij kunnen zeggen, joh... Dit heb ik meegekregen in die tijd. Weet ik niet. Dat is een uh, mooi vraag. Ik heb er nooit over nagedacht. Ik, ik, uh, nee. Ik, ik, denk dat ik me op dit moment bescheiden op zal stellen en zal zeggen van, nou, nee kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar wat leer jij dan aan al die management-types... en nu aan zo'n zo jong-oranje-type... Wat, wat over uh, teambuilding, want dat is uiteindelijk ja, ja, teambuilding, wat... maar ook communicatie. Gedrag in communicatie. Dus ze kijken hoofdzakelijk naar mensen... hoe ze zich gedragen daarin. En kijken ook wat ze, uh, wat ze zeggen mm -hmm. daarin. En wat ze ook daadwerkelijk doen. Dat is het grote verschil. Um, en of ze zichzelf blijven? Dat is wel het, het, het belangrijkste, ja. Want uh, er zijn een heleboel mensen die een kunstje... Uh, proberen te doen. Ja, Maar stel dat, uh, dat de koninklijke familie zegt... het is binnenkort uh, 30 april. Uh, over twee jaar willen wij wel met jou een keertje een, een clinic doen. Zou je dat doen? Dat lijkt me wel leuk, ja. Ja, wat zou je doen? Ja, de, de overwal je me mee. Wat zou ik gaan doen um, met de koninklijke familie? Nou, ik zal in eerste instantie plezier hebben... Dan gaat het uiteindelijk. Goed. Ja, en wat is dat? Plezier <laughs> is uh, dat je iets gaat. om... Als je praat over, over trainingen. Iets gaat doen wat je niet kan. En wat je probeert om het, om het je eigen te maken. Dat kan met verschillende oefeningen. Mm -hmm. dat, dat is hartstikke leuk. Dat Zoals kan niet, wat hoe Dat kan niet alleen met communicatie. Maar dat kan ook bijvoorbeeld met, uh, met een simpele bal. Ja. Maar dat is, weet je, dat is sportgericht. Um, als je gaat kijken naar. Uh, uh, hoe, hoe zij, zeg maar, het, het Koningshuis verder wil gaan neerzetten. Ik denk dat ze dan hoofdzakelijk naar de samenleving moet gaan kijken. Maar daar heeft hij, denk ik, een prima voorbeeld neergezet op televisie... hoe hij zich en, en Maxima zich daarin gepresenteerd hebben. Want hoe moet ik me jou voorstellen? Heb jij dat echt uh, zo van... oh ja, dat is die woensdagavond, moet ik thuis zijn, want ik wil het zien? Of... Kijk je toevallig, of zie je het bij het journaal, wat fragmenten? Hoe... Nou, er werd gigantisch veel reclame gemaakt. En ik was, woensdag was ik toevallig thuis. Dus dan schakel ik wel over van, hé, hey, ja, daar komt dat interview. En ik ben niet meteen vijf minuten van tevoren, maar ik schakel dan in na tien minuten. En dan blijf ik wel geboeid kijken. ja En denk je dan, goh ja, dat is de ontspannenheid die ik toen gezien heb in Atlanta, tussen ons in? Nou, dat vind ik te ver. Nee? Zo goed ken ik hem niet. Nee. nee. Die paar keer dat ik hem heb ontmoet, nee, joh. Nee. Want hoe, hè? hoe vierde jij als kind, hoe vierde jij uh, Koninginnedag? Want dat komt er natuurlijk aan, 30 april. Ja, nou, ik denk ook als, uh, dat je naar de Vrijmarkt gaat en, uh, en gaat kijken en snuffelen. Ja. Want waren jullie oranje gezind thuis? Nee, hoor. Nee, er, er ging niet een, een vlag en zo en, uh, en dat soort dingen uit. Ja, trouwens, er waren niet eens een vlaggenstokken. Dus, uh... Nee, dus. Maar we vonden, nee, maar we vonden het wel uh, een leuke dag. We vonden mm. het een gezellige dag. Ja. En nu, 30 april, staat ja. eraan te komen? Ja. Er komt een nieuwe koning. Ja. Ja, klopt. Ja. <laughs> en een koningslied. En, ja, en, een koningslied, uh, ja. en uh, wat ga je doen? Ik bedoel, ga je naar Amsterdam? Ben je daarbij betrokken? Nee, nee, ik ga niet naar Amsterdam. Nee, mijn, mijn kinderen, ik heb twee kinderen. Twee uh, meiden van 13 en 16. Eentje gaat naar een, een of andere feest. Het is dus dan een koningenfeest. Um, en die andere gaat naar. Een, nou, die zal wel in de, de plaatselijke dorp gaan of ergens anders heen. En ik hoorde gisteren dat mijn, uh, mijn zus met de man. Uh, naar ons huis komt. En dan gaan we waarschijnlijk even naar Alkmaar toe of zo. Ja, want daar woon je in de buurt, toch? Daar woon ik in de buurt, ja. Toch? En heb je dan een oranje pet op en et cetera? Echt een oranje uh, sfeer? Nou, ik denk wel dat ik een, een oranje overrems op ja. ja. Zeker omdat het nu maar normaal niet, hoor. Nee. Hé, hey, en als jij nu ook weer terugdenkt aan die periode, hè? Van, uh, je hebt, er zijn natuurlijk niet zoveel topsporters... Ja. waarvan ook zo bekend is geworden later... dat er zoveel spanningen waren. Is dat iets wat jij je van bewust bent als jij naar allerlei uh, topspelers kijkt... Zo van, hoe doen die het? Hoe zullen die het samen hebben? Een team, bijvoorbeeld? Nee. Nee? Nee, want ik denk ook niet dat het uh, zo apart is geweest... wat wij hebben gedaan. Nee, is dat zo? Ik denk dat dat uh, bij andere teamsporten ook het geval is. Of bij uh, individuele sporters. Die hebben natuurlijk te maken met of hun trainers of fysio's. Of die hebben ook een heel begeleidingsteam om, om zich heen. Dus ik denk niet dat dat van ons zo extreem is. Het is extreem, of extreem gemaakt. Er is, een, er is een mooie documentaire, want ik vind het een mooie documentaire. Het mm -hmm. is echt. En, en ja, daar zijn wij zo uh, mee bezig geweest. En of dat goed of fout is, ja, er zijn een hoop foute dingen geweest. Maar uiteindelijk, wat uiteindelijk het resultaat is... is natuurlijk iets waanzinnigs ja. geweest. Want als je elkaar ziet, ja, je hebt toch iets meegemaakt... wat anderen totaal niet hebben meegemaakt. Nee. Nou is het zo dat we van jullie in de tijd veel hoorden... maar nu uh, horen we eigenlijk veel minder over het volleybal. Ja, dus, heel Dus uh, ja, het gaat minder goed. Met, ja. uh, hoe komt dat eigenlijk? Nou ja, dat komt omdat wij natuurlijk uh, minder hoog op de wereldranglijst zitten. Ja, maar hoe komt dat? Nou ja, maar dat heb je ook te maken met... er zijn weinig... Um, er zijn niet veel talenten, laat ik zo zeggen. Uh, of er zijn niet zoveel Nederlanders. En je hebt altijd een golfbeweging. En op dit moment zie je gewoon daarin dat, uh, ja, dat het niet altijd. Of worden uh, ze niet goed begeleid? Uh, nee, ik denk dat de, op dit moment, als je kijkt, niet alleen het voetbal, maar alle andere sporten. Binnen, in twintig jaar is dat zo gigantisch omhoog gegaan, de. de de know-how over, over sport in het algemeen. Mm, maar dan is het gewoon toeval dat er minder talent op dit moment is? Er is... Uh, uh, voor volleybal uh, zijn er niet zoveel uh, uh, sporters, vind ik. Dus de kans dat uh, Willem-Alexander weer gaat hossen... of zijn dochter, Amalia, Mamalia, is niet zo groot. Nou ja, voorlopig. <coughs> in elk van 2014, want dan is het geloof ik... Nee, 2016 natuurlijk, 16, ja. in Rio... Rio. Nou ja, kijk, de, de kansen van de dames zijn op dit moment iets groter dan van de heren. De heren moeten echt zich dit jaar bekijken of zij op dit niveau mee kunnen, op wereldniveau. De dames zijn al wat verder. Ja, en ik ben proberen om die generatie van 16, 17, 18 jarige talenten om dat omhoog zien te krijgen. Ja, dus we moeten nog even wachten en dan gaat het gebeuren. Ik hoop het. Ik doe maar, maar stond mijn best. Heel goed. Nou, we vertrouwen erop. Dank je wel voor uw komst. Okay. Ron Zwerver, voormalige topvolleyballer volley en dus tegenwoordig talentcoach van de Jong Oranje Volleybal Selectie. En dit was allemaal weer de laatste aflevering van onze Oranje Serie met bekende Nederlanders. Um, voor meer informatie en ook uitzendingen van Max terugluisteren, gaat u naar onze site tweedingen.nl. Nu Willemijn Veenhoven, BNN Today, uh, het Koningslied. Komt er nog even langs bij jou? Nou, raad je dat. Oh, raad je dat? Ja. Ja. Wij hebben een, een prachtige reconstructie in de tijd. En dat hebben we laten inspreken door Hans Goedkoop. Je weet wel van andere tijden. Ja. Dus het is een soort andere tijdenachtige mélange. Jack Gelder zit nu al te wiebelen op zijn stoel. Die kan niet wachten. Luke ook niet. Nee. Dat zal meteen. En Jack Gelder en Ermen Wenemars en voetbal. Dus blijf vooral luisteren. Maar eerst het nieuws van NOS. Dit is Radio 1. Het is half negen, het NOS-journaal met Dick De scholen in Leiden gaan morgen weer open. Alle middelbare scholen hielden vandaag hun deuren gesloten... vanwege een dreigement op internet. Daarin stond dat een leraar zou worden gedood... en dat zoveel mogelijk leerlingen zouden worden meegenomen. De politie is morgen wel op alle scholen in Leiden aanwezig. De verdachte van de aanslag in Boston... is officieel in staat van beschuldiging gesteld. 19-jarige Joghar Tarnaev ligt gewond in het ziekenhuis in Boston...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 In de Staten Ontario en Quebec is een onbekend aantal verdachten gearresteerd. Volgens de omroep werden die al meer dan een jaar in de gaten gehouden. En het waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 22 april 2 over half negen. Goedenavond. Na negenen gaan we het uitgebreid hebben over Mali. Er zijn gisteren weer gevechten uitgebroken. En post expert Marije Balts die is net terug uit het land waar hevig wordt gestreden... tegen islamitische rebellen. Na negenen vertelt ze daarover. En we kijken of de dreiging in Leiden voorbij is... of dat er morgen nog politieagenten met kogelvrije vesten voor de scholen staan. De W van Willem, de W van Willemijn... de W van Wij weten het ook niet meer zo uh, zometeen Het Koningslied. Hoe heeft een goed bedoeld liedje zoveel ellende kunnen maken. Een uh, uitgebreide reconstructie in de trant van andere tijden. Ik heb er zoveel zin in de nou, Ik ook, dat zo meteen. Maar eerst Luc. Ja, klopt ja. Nieuws uh, over een ingetrokken koningslied. of een ingetrokken, fluit hoor. Ingetrokken, ja, ik zat zat een, snap een ook sportsluitje ook voor. Hoor. Oh, sorry. Jij moet heel even wachten, Jack. Ja? Ja? die ja. Luc. Ingewikkeld, Luc, hè? Luc, ja, Luc. Ja. <laughs> advocaat Boskvić is geen advocaat meer. En er wordt ook nog eens een keer een boel bezuinigd. Vooral op auto's. Gezien dat 9% de auto weg dus Wij vinden het een behoorlijk aantal. Want de auto wegdoen, dat, dat doe je niet zomaar. Nee, straks meer daarover. kijk dus kijken welk pingeltje nu komt. Kijk ah. eens een harde fluitje. Ja, ja dat ik, is, ik merk het toch wel duidelijk. In Jack. Het verschil. Check van Ja, dankjewel. Ja, dankjewel Feyenoorder. Jean Paul Boetius is zeker drie maanden uitgeschakeld. De aanvaller, is geopereerd in zijn knie. Dat hij vrijdag op training geblesseerd raakte. Boetius mist hij door het Europees kampioenschap met Jong Oranje in Israël. En het toernooi wordt in juni gehouden. Meer blessure leed, uh, leed bij de wielrenners van de blanco ploeg. Mark Rancho en Theo Bos zijn in de ronde van Turkije in volle sprint zwaar ten val gekomen. Rancho heeft een hersenschudding opgelopen en heeft zijn sleutelbeen gebroken. De Australische sprinter reed op de tweede plek van het peloton toen hij onderuit ging. Hij kreeg vervolgens tientallen renners over zich heen. En Bos is er goed van afgekomen. Hij heeft slechts een bloeduitstorting in zijn bovenbeen. Hij stapt zo goed als zeker morgen weer op. Manchester United kan vanavond kampioen van Engeland worden. De ploeg speelt zometeen om 9 uur tegen Aston Villa. Ook de volger hier in BNN2D, niet Niemey doet verslag. Mocht het vanavond niet lukken, dan wordt Manchester United ergens komende weken wel kampioen. Want de voorsprong op concurrent Manchester City bedraagt maar liefst 13 punten. René Meulensteen is de assistenttrainer en hij legt uit waarom deze titel zo bijzonder wordt. De manier zoals wij het vorig jaar verloren op de laatste dag eh, tegen Manchester City natuurlijk eh, ja, toch de grootste concurrent.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 Bij Manchester United speelt natuurlijk Robin van Persie mee. Hij kan voor het eerst in zijn carrière landskampioen worden. Zometeen dus vanaf 9 uur en de tweede helft in langste lijn. Dankjewel. Jack, jij bent natuurlijk extatisch van vreugde dat het toch doorgaat, het lied. Nou ja, ik heb één zinnetje mee mogen zingen met het ja. koningslied. En ik was daar zeer door vereerd eh, met allemaal mooie zangeressen, goede zangeressen en zangers. En een geweldige componist John Eubank. En de manier waarop hij nu wordt echt verketterd is volstrekt ridicul. Er zijn een heleboel dingen waar we ons wel druk om moeten maken, daar maken we ons niet druk om over. Uh, ja, en, en, en maar hij dat wordt zo verketteren, gepakt. dat schijnt wel mee te nee, vallen, dat Jack. Va Jawel, dat, ik dat heb de tweet gelezen nee, dat aan zijn adres en dat zijn er een paar en dat moet je ook een beetje ja, luchtigjes kunnen nee, opvatten. Nee, dat vak je niet luchtigjes op. Ik weet niet of jij wel eens dreigmails hebt gehad en dat soort da uh, zaken. Dat is buitengewoon vervelend. Uh, dat er dan ook nog eens een keer bij Paul Witteman en ook bij Matthijs van Nieuwkerk een podium wordt gegeven aan mensen die dan uh, alles mogen gaan roepen. Dat zit je echt hoog, hè? Ja, ik vind het echt... Ik vind ja. het, ik vind het laag. Ik, ik, ja? Je kan iets goed vinden, je kan iets niet goed vinden, maar dat wil niet zeggen dat je moet roepen dat iemand gestenigd moet worden, of wat dan ook. Nee, maar goed, nou goed daar ga ik verder niet intreden, maar volgens mij was het allemaal niet al te serieus bedoeld, Jack. Maar goed, dat je, was het wel. Ben, je, ben je blij dat het nu weer doorgaat? Dat maakt mij niet zoveel uit, maar ik vind dat je gewoon mensen in hun waarde moet laten, wat ze ook doen. En ga je meezingen straks? Nee, want op 30 april zit ik die avond uh, gezellig in Real Madrid bij, uh, bij, ah. Madrid bij Real Madrid uh, Dortmund. Dus landverrader. Ja, nou ja, ik ga gewoon uh, van Spaanse <lacht> bloed, of wat is het? Nou, <lacht> ja, dat ga jij zingen, ja. dat nummer. Goed. Welk zinnetje was het eigenlijk, Jack? Dat weet je niet meer. Huh? zit in de clip, ik weet het niet. zit in de clip. Allemaal te zien in de clip. <laughs> Goed. Jack van Gelder, na tiene, meer van hem. E. R.E.M. Shiny Happy People. Happy people, REM met Kate Pearson. Radio 1, BNN Today. Ik schiet mijn leraar neer en zoveel studenten als ik kan. Dat stond gisteren op de Amerikaanse forumsite 4chan. De jongen die ervan verdacht wordt hierachter te zitten, is vanmiddag dus door de politie opgepakt. Het, uh, hij zat op de British School in Voorschoten, waar hij in 2011 vanaf werd gestuurd na wangedrag. En dan was de vlag Rol Jij was bij de persconferentie vanavond, zojuist. En jij staat er nu met wat scholieren in het centrum van Leiden. Ja, klopt. ...aan de Oude Vest om precies te zijn in Leiden. En uh, om mij heen staan uh, Tom, Laure, Nicola en Koen van het Bonaventura College. En ze hadden vanmiddag een, uh, vandaag een dagje vrij. Dat vonden ze hem niet erg, geloof ik, aan hun stralende gezichten te zien. Maar morgen moeten ze weer naar school. En dat heeft ermee te maken dat uh, volgens de burgemeester... Um, ...Lentverink het dreigingsniveau naar beneden komt, bij, worden bijgesteld. Um, ze hebben die post op uh, internet, op die website, is even grondig bestudeerd. Ze hebben ook gekeken waar die, naar, uh, waar die vandaan kwam. En op grond daarvan hebben ze besloten dat morgen de scholen weer open kunnen. Uh, ja, wat vinden jullie daarvan, dat je morgen weer naar school kunt? Vraag ik aan jou. Nou, we zouden liever nog een extra dag vrij hebben. Maar als het weer veilig is, kunnen we beter gewoon weer doorgaan. Want krijgen we niet weer van dat soort rare dreigingen. Ja? Vond je het eng? Nee, dat niet, want er is gewoon heel veel politie en zo op straat. Dus het komt al goed. Ja. En jij blij dat je weer naar school kunt? Nee, ja, nou ja, vrij is ook wel lekker. Maar het is wel goed, denk ja? ik. Ja, Heb je in de rats gezeten? Uh, eerst wel, maar nou ja, het was later wel veilig. Ja. Ja, is het veilig? Dat is een normale ja, vraag, weet, hè? Dat weet je niet, maar met alle politie erbij en zo... ze hebben wel maatregelen waren goed genomen, dus... Ja, want wat de burgemeester zei is... het uh, dreigingsniveau kan naar beneden, maar het is nog geen nul, want... degene die die post heeft geplaatst, is nog niet getraceerd. Nee. Dus ja, ja hij kan hier nog... hij kan hier om de hoek staan, bij wijze van spreken. Uh, nee, ik ben niet heel erg bang nu op straat, want uh, we zitten om de hoek bij het politiebureau... En uh, ik denk ook niet dat zo iemand zich nu uh, op straat zou vertonen als hij weet dat hij gezocht wordt. Nee. Maar ja, goed, als niemand weet wie hij is, dan, dan loopt hij vrij rond. Want dat is natuurlijk de zegen van internet. Je kunt je eindeloos verstoppen via proxies en encryptie en weet ik veel wat allemaal. Niemand die ooit zal weten dat jij het gedaan hebt. Nee, maar er stonden ook, ik heb uh, dat uh, bericht zelf gezien, en er stonden ook Engelse spelfouten in. En ze hebben iemand... Uh, ja, ik, ik denk toch niet helemaal dat het uh, echt is. Ik denk meer dat het een mislukte grap is. Een mislukte grap. Het uh, spoor leidt nu naar Costa Rica. Van daaruit zou uh, dat bericht zijn gepost op uh, 4chan. Maar Costa Rica zegt dan ook weer niet zo heel erg veel. Want dat kan ook een soort tussenstation zijn geweest. Misschien is uh, dat bericht uiteindelijk wel uit uh, Botswana verstuurd. Wie zal het zeggen? Dat is uh, natuurlijk moeilijk uh, te achterhalen. En de politie is daar nog uh, volop mee bezig. Um, Worden er nog, uh, wat ik me afvraag roel... Ja, ik was wel een beetje ongerust. Oh, ja, sorry. Ja? Ja, worden of er nog verscherpte veiligheidsmaatregelen worden genomen morgen? Nou, ja, laat ik dat aan Tom vragen. Gaan we er morgen nog iets van merken dat de dreiging nog niet helemaal gereduceerd is tot nul? Ja, ik denk het wel, want ik denk dat er nog wel veel politie op staat zal zijn. En vooral bij de scholen in de buurt denk ik dat er nog wel, wel politieagenten zullen staan. Ja, dat heeft de politie ook, of dat heeft de burgemeester ook gezegd. Bij de scholen, bij de middelbare scholen, de twintig die vandaag gesloten waren, zullen morgen nog uh, politieagenten met wapen en misschien ook wel met uh, kogelweer in de post, uh, postvatten om uh, te zorgen dat er uh, niks mis kan gaan. Goed, Roelpaal vanuit het centrum van Leiden. Dankjewel. Heelversum. Manchester United kan kampioen worden. Om 9 uur begint de wedstrijd tegen Aston Villa. En natuurlijk hoor je hier op Radio 1 hoe het ervoor staat. Wil je meetwitteren? Dat kan. Hashtag BNN Today of uh, Facebook.com slash 2 Tijdens de inhuldiging van Beatrix ging het uh, natuurlijk, je weet het nog, over rookbommen en krakersrellen. Maar hoe zouden we nou straks terugkijken naar de inhuldiging van Willem Alexander? Nou, dan is er maar één rel, dat is natuurlijk deze rel, de rel over het koningslied. Wij gaan even 30 jaar vooruit in de tijd. Het is uh, de vooravond van de inhuldiging van Amalia... en wij kijken terug naar de vorige inhuldiging. En daarvoor heeft de koning van andere tijden, Hans Goedkoop... zijn stem geleend aan BNN Today. Met de inhuldiging van koningin Amalia voor de deur... kijken we terug naar de vorige koninklijke inhuldiging. En die verliep niet zonder slag of stoot. De inhuldiging van Beatrix in 1980 werd getekend door rellen... rookbommen en een hoop rumoer. Maar dat was nog niets in vergelijking met de inhuldiging... van koning Willem-Alexander, 33 jaar later. Toen ontstond een ware veldslag om het Koningslied. Iets waar heel Nederland een mening over wilde spuwen. Vanavond in BNN Today een reconstructie van hoe dat toen is gegaan. Het begon allemaal op 25 februari 2013. Het Nationaal Comité Inhuldiging presenteerde haar plannen... De voorzitter Hans Weijers kondigde een koningslied aan. We gaan proberen te bereiken dat er op 30 april... zoveel mogelijk mensen uit ons land tegelijkertijd een lied zingen. En dit onder de leiding van een dirigent... die digitaal met alle zangers, muzikanten en dansers in het Koninkrijk... in contact staat. Vooraf werd zelfs de componist nog met gejuich ontvangen. Maar hij voorspelde die avond meteen iets wat later... de keiharde waarheid zou blijken te worden. Een groot applaus voor de componist. Geef hem een groot applaus, John Youwenk. Uh, John, ga aan de ja. vleugel zitten en laat ons de melodie horen waarop wij straks uh, het Vondervorst meezingen. Hopelijk. Of ik eindig aan zo'n boom net als de Bart uit uh, Asterix en Obelix. Ja? <laughs> Dat kan natuurlijk ook. Meteen die eerste avond lichtte er een tipje van de sluier des onheils op de componist zou plagiaat hebben gepleegd. Perfect voor een koningslied, maar toch kregen we na deze uitzending... heel veel mailtjes binnen dat het toch wel heel veel op andere liedjes zou lijken. We hoorden Coldplay en uh, een nummer van Shrek, naar nou, verschillende liedjes. Maar één liedje kwam eigenlijk steeds naar voren. En het is een soort uh, religieus nummer van Matt Redman. Ten Thousand Reasons heet het nummer. En uh, heel veel mensen zeiden van, nou, dat is precies dat liedje toch? Luister maar. Dit smetje op het Koningslied werd al snel weggepoetst. Alle grote Nederlandse artiesten van die tijd werden van stal gehaald... om mee te werken aan dit lied. SBS Shownieuws uh, maakte gisteravond de eerste naam al bekend... en onder begeleiding van het Metropoolorkest. Doe mee. Lisa Loos. Rijn Joosthuis. Dennis, Dennis Grace. En daar zijn we heel trots op. Absoluut. <laughs> en zie we niet. Ja, en ook onze Jim Bakker. Componist Eubank ging met deze artiesten aan de slag en het Nederlandse volk werd gevraagd om teksten in te sturen voor het nummer. Op 19 april 2013 was het lied daar... en werd het aangekondigd door de heer Roud van het Koningslied... en Radio 2-DJ Frits Spits. Het is 19 april 2013. Het is half negen ochtends in Nederland. Het is half twee middags in onze Rijksdelen. Dit is de officiële première van het officiële Koningslied. Daar sta je dan.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 Nico Dijkshoorn, Ed Dijkshoorn, ik ben voor milde steniging voor iedereen die aan deze wanstaltige troep heeft meegewerkt en nog gaat meewerken. Wim de Bie, Ed Wim de Bie. De tekst van het Koningslied is schokkend. We leven in een open inrichting. Jordi van der Bovenkamp, Ed klustip: zet het Koningslied op volume 10 en het behang flikkert er vanzelf vanaf. Volkskrantcolumniste Sylvia Witteman startte zelfs de petitie Nee tegen het Koningslied. Dat bijna 40.000 steunbetuigingen kreeg. En 3FM-DJ Giel Belen was ook al niet te spreken over het lied. De eerste en de laatste keer. Je <lacht> <lacht> het er moeilijk mee. Ja. Ik heb het er wel moeilijk mee, ja. Nee, ik, had toch, ik had toch ijdele hoop dat ik er zelf ook wel een beetje gevoel van zou krijgen. Maar op een gegeven moment, als die koebel en zo er tussendoorheen komen. en een soort halve rap. Uh, nou goed. De talkshows op televisie doken meteen op de ruil. Bij Pauw en Witteman werd het lied taalkundig ontleed. En componist Eubank moest ook in de verdediging. Hij en zanger Marco Borsato reageerden die avond op televisie. Het regende commentaar, zeg. Ja, ja. Ben je geschrokken? Ik, uh, het was inderdaad behoorlijk veel, ja. En is altijd, al Twitter is altijd wel een, een hoop uh, reuring natuurlijk. Maar dit was inderdaad wel uh, uh, behoorlijk, ja. Maar het ligt natuurlijk ook onder een enorme vergrootglas. Dus ja. Dan kun je dat misschien ook wel verwachten. Ben jij geschrokken, Marco? Je kan als kop ja. niet naar alle monden koken. Dus je kan het als, als componist. En als dat dienst ook nooit goed doen, als je, als, als, het als je zegt dit is het lied, dan, ja, dan roep je ook wel iets over jezelf af. Onvoorstelbaar zoveel fouten in de tekst. Dit is schandalig. Dit kun je gewoon straks niet aanbieden aan de koning. Dit moet nog teruggedraaid worden. Zoals bij alle grote landelijke gebeurtenissen sprak ook de politiek zich uit over dit koningslied. De ministers van het kabinet Rutte 2 reageerden direct. Minister Plasterk, goedendag. Het koningslied, heeft u het al gehoord? Ja, de dag die je wist dat, dat zou komen, dat staat ja. mij helemaal bij. Over smaak valt niet te twisten. Niet te min, als het ook op één staat bij iTunes, is dat toch ook een signaal... dat er blijkbaar heel veel mensen zijn die het wel mooi vinden. Luister, ik denk, als ik uh, de kans had gehad om het lied te maken... zou het een kopie zijn geworden van een Mozart-aria... en ik denk dat dat nog minder smaak zou gaan. Er wordt hoog spel gespeeld. De kritiek bleef maar aanzwellen en uiteindelijk bezweek componist Eubank. Nog geen 40 uur na de presentatie van het lied barstte de bom. De reacties waren zo overweldigend en zo negatief... dat Eubank de handdoek in de ring gooide. Op Facebook liet hij weten het lied terug te trekken. En toen was het hek helemaal van de dam. Componist John Ewbank heeft zijn koningslied teruggetrokken. De afgelopen dagen hagelde het kritiek op het nummer. With just over a week to go until Willem Alexander becomes king, this song certainly seems to have united the people, although perhaps not quite in the, way the composers had planned. In Nederland zal het nieuw gecomponeerde koningslied dan toch niet uitgevoerd worden op 30 april. Het lied werd niet echt goed ontvangen bij de Nederlanders en dat is zacht uitgedrukt. Artiesten sprongen massaal in het gat dat Koningslied heet. Uit alle uithoeken van Nederland kwamen alternatieve Koningsliederen om de hoek kijken. De een nog gekker dan de ander. Dit is het Koningslied, maar dan gezellig! Zo kwam een eind aan een bewogen weekend. Een weekend dat de geschiedenisboeken in zou gaan. Want nog nooit had Nederland zich zo druk gemaakt over een lied. Een lied voor een koning. Uh, het wordt gewoon nu een beetje gezeken. En uh, ja, dat hoort ook bij ons volk, denk ik. We hebben er ontzettend veel plezier in gehad. En er zijn ook genoeg mensen die daar heel veel plezier aan gaan beleven. En de mensen die dat niet hebben, ja. Sorry. Uiteindelijk kreeg het Nationaal Comité Inhuldiging het laatste woord. Hier moeten we het meedoen, 30 april. En ja, in zekere zin zegt hij ook wij als comité zijn uiteindelijk verantwoordelijk... voor wat er ontstaan is aan chaos de afgelopen dagen. Maar uh, dit is dus het koningslied. Deze rel zou een schaduw werpen over de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Laten we hopen dat de inhuldiging van koningin Amalia rustiger verloopt. Tot zover deze reconstructie van BNN Today... over het koningslied voor Willem-Alexander, 30 jaar geleden. Het waren rumoerige tijden. Terug naar de onze. Koning is het, hè? De koning van andere tijden. Hans Goedkoop, dank voor deze reconstructie. En ja, het gaat door, dus uh... hier is hij dan. Daar sta je dan, je zag dit moment al zo vaak in je dromen, en daar is je dan.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 Yes. We staan voor elkaar niet te breken Eén, Eén vlak, twee leeuwen Met elkaar in de zon en de regen Zij en zij, borst vooruit ze zijn palen, dit is ons geluid dit is onze en boos ja. ons in klein we ook zijn Onze daden zijn groot, ga ja. niet onderuit Voor jou, mijn kind Voor mijn paar, mijn mama maar Wat voor jou doet de wind en regen En van achter je lijf, ja. staan Ik draag de vader met jouw naam geloof Ik geloof in jou, zal lang voor bestaan Oh, ik met mijn blote handen Hou het waard, jou vandaan Ik wat je droog. Waar je hart zo naar verlangt. Ik zal niet rusten tot het waar geworden is. En als je ooit je weg verliest, En ik je waken in de nacht. Kwijs je de haven in duister duisternis. Ik zal strijden als een leeuw. Tot het jou al niets zo deed, hou je veilig zo lang als ik leed. Ah. Die vingers in hey. de lucht, kom op! Yeah. De de de de van de lucht. Ah. Die vingers in de lucht, kom op, kom op! De W van willen is de W van wij. Heel oranje staat zij aan zij. De W van Waren, waar we maar niet voor wijken. We leggen het droog en we bouwen dijken. De W van komt in ons midden. Welke godje ook mogen winnen. De W ja, van willen. De W van willen. De W van wakker, stamp op eten, miljoenen coaches die weten De W van altijd willen winnen. Wat het ook is waar we aan beginnen. De W van wij zijn één met elkaar. Met de klas naar elkaar in de van haar. je zit hier met negen, negen vingers in de lucht. Erwin, Luc en ik. Ja, ja. ja. ja. ja. <laughs> Mooi, Heb je een mooie foto gemaakt van ons? Ja. Ah, ja. Sorry, ik wil meteen weer een hele discussie gaan beginnen over het koning. Ja, nee, doe maar niet. Doe maar nee. niet. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Erben Wennemars, maandag, sport en agressie, daar moeten we het over hebben. Is Erben zo agressief dan? Weet ik niet. Nou, Erben niet, maar Suarez, die heeft de collega in zijn arm gebeten. Ja, de voetballers bijten dus wel. Dat is niet de eerste keer trouwens. Zij hebben ook al een keer bekal uh, gebeten. Nou ja, daar gaan we het over hebben. Over agressieve spelers. Maar hoe kun je iemand gaan bijten? Dat doe je toch niet? Heel veel frustratie, denk ik. Is die jongen helemaal lekker? Anger management noemen ze. En dat is dan de laatste tijd heel erg hot in voetbal of in sportwereld. Dat je dus dat omzet in iets positiefs. Het zou best goed zijn. Hier een paar gedragswetenschappers neerzetten. Ja, die ons helpen om ons uit ons schulp te komen. Ja, wat dik. Hoe voel je je vandaag? Maar hoe voel je nou echt? Haal dat masker even weg. Ja, heb je wel een neiging gehad om vandaag iemand? Te... Al meer Malen. Ik zie je het eigenlijk. Ja, een beetje opgefokt. Hmm. Zet het om met iets positiefs. Zing het Koningslied. De <laughs> W van Willem. Nou, Luc, uh, wat zou er zo meteen in de topic zitten? Nou ja, dat Koningslied dat komt zeker voorbij. Verder jo. Bram Moscovic. Is geen advocaat ja. meer. Hij nee. is bekend natuurlijk van de moeilijke woorden. Klein knisje moeilijke woorden. Douceur. Een douceurtje. Ja, ja dat weet ik ja, eigenlijk niet. Zeg je ja, ja, ja. dat? Een cadeautje? Fidu na, na, na. Ja, ja, ja, ja. ja, een klein voortje. Ja. Fiducie ergens verdusje in. in hebben, ja. ergens, dat je ergens iets in ziet. Ja, ja, ja, gaat lekker. Ja, ja, ja. Somnabulisme. Ja, dat is een nadeziekte. Ja, dat klopt. Dan nou slaapwandelen en rode trombine. Kan je ook beter niet hebben. Bloedstollingsfactor. Inderdaad, willen wij alles goed. Dat je toch een stalen wonden. Je zou er een o, prijs voor moeten krijgen. Echt waar. Punt. Juist. Zo meteen Luc. zo meteen Erwin, zo meteen veel voetbal. Maar eerst het nieuws met dichterhak and M.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 Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar standpunt.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.